En de kieslijst van de combinatie tussen GroenLinks en PvdA is gelekt. Ja, de lijsttrekker, dat wisten we al, dat is Frans Timmermans. Maar op de tweede plek staat Esma Lalla, weet onze verslaggever Wilco Baum. En ja, dat is wel een opvallende naam, toch Wilco? Ja, zij is inderdaad een opvallende naam. Hè. Zij is al een tijd wethouder participatie en bijstand in Tilburg. Uh, in 2021 kwam ze in het nieuws omdat ze toen een maand lang als wethouder leefde van een bijstandsuitkering... En uh, dat viel haar niet mee, vertelde ze achteraf. Ze moest soms uh, het avondeten doen met een uh, zak paprikachips. Op nummer drie van de lijst staat Jesse Klaver. En de rest van de kandidatenlijst wordt om en om samengesteld uit PvdA'ers en GroenLinksers. En Chinese ambtenaren mogen geen iPhone meer als werktelefoon. Dat schrijven Amerikaanse media. En dat verbod zou een payback zijn voor de maatregelen die Amerika heeft genomen... tegen de Chinese merken Huawei en TikTok. Het is een domper voor Apple, want dat bedrijf haalt een vijfde van hun omzet uit China... en heeft ook nog eens duizenden werknemers in het land. En als je buiten wasverzachter ruikt... dan hoeft het niet altijd die schone was van je buurman te zijn. Want het kan zomaar zijn dat er een drugslab bij jou in de buurt is. Op de markt in het Limburgse Panningen werden mensen hierover bijgepraat en kregen ze ook gelijk een drugscursusruiker erbij. Ik had eigenlijk gedacht dat het veel chemisch zou ruiken. Omdat dit vrij bekende geuren zijn van mensen, eh, wordt er vaak in het filtersysteem bij een drugslaboratorium wasverzachter gebruikt. Omdat dat lekker ruikt en mensen daar niet op aanslaan. Maar dat ruiken we in de buurt wel heel veel, hè? Wasverzachter. wasverzachter. Dan, dan, dan komen er niet genoeg ja, in heel Limburg loopt nu een campagne om drugs harder aan te pakken en ook de hulp van inwoners in te schakelen. Heb ik nog wat weer voor je. Na een hele zomerse dag is het vanavond ook nog lekker lang warm met een graad of 23. En morgen krijgen we net zo'n zomersdagje als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus de knoop het Rotterdamplein naar de wijkertunnel is de vertraging 20 minuten. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer kan omrijden via de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Just to show who's crazy Lopen we een beetje tegen het einde. Dit weekend is er een festival bij ons in de achtertuin... bij Camping de Lakens. Een festival En daar treedt ook deze band op. Dorpstraat 3. En Eva Lima heb je daarvoor kunnen horen... met Being Crazy is the New Normal. Ik moet nog eventjes wat, wat vertellen... over wat wij gaan doen in deze komende drie uur. Nou, in ieder geval wat nieuwe dingen. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe single van Stijn...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 For me to keep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 En dat is deze uh, single geworden, Tranen van Jank in Paradise dus. Dampen, het overgebleven zout strooi ik over alles waar ik van proef, versterkt de smaak.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 Ontastbaar. Ik voel me zo niet, zo niets, niet meer zo. Tranen van Jan Ik verdwijn in mijn hoofd Gek van mezelf Morgen zijn we dood Tranen van Jan altijd die vragen en iedereen vermoeid. Dus stop ik met klagen. Traden van jou. Traden van jou.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 Dat was een Clouds Cuckoo met uh, natuurlijk het uh, hele mooie stemgeluid van Jori Gemert. En dit is keer is het geen valse start, want dit is een echte. Dus uh, nu gaan we echt uh, praten. Jori, goedenavond. Hallo. Ja, ja want uh, we zaten net al even van de telefoon. En toen dacht je, ja, ik zit al in de uitzending. Nee. Ja, ja maar jij belt mij zo, uh, zo vol vreugde op. En, en ja. ik dacht totaal...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 Ja. Ja. ja, en ik, ik moet je eerlijk zeggen ook dat ik in, het, in, het, ja, in eerste instantie niet echt een idee had van de omvang van dat programma. Mm. Maar Duitsland is natuurlijk veel groter dan Nederland. Dus ja. als zoiets in Nederland is, wordt gebruikt, dan is dat wel heel leuk. Maar er zijn echt daar 6 miljoen mensen of zo die dat programma hebben gekeken. Mm. Um, en het, ja, door die dagen heen realiseer ik me steeds meer, ook omdat die data heel traag binnenkomt. Zo die, volgens mij die avond of zo daarna kwam ik erachter dat, uh, dat het nummer tr uh, trending was op Shazam...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 Uh, Leeuwarden, even kijken... Utrecht, Dordrecht, Zutphen... Wij gaan echt wel... Volgens mij we echt wel iets van 15 shows staan. Ofzo. Mag ik even wat uh, vragen? Uh, zit Haarlem daar toevallig ook tussen? Ja, toevallig wel. Yes! En wanneer uh, is dat dan? <laughs> dus, 7 oktober, allemaal. Dat is volgens mij op een zaterdag. Ja, volgens Dat mij is, is echt vond... op een zaterdag. Want ik weet dat ik op 6 oktober... Uh, moet ik bij de release show van, uh, van de heer en Bond zijn...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 Ah, dat? dat is schuin tegenover het patronaat. Dat is uh, zo'n beetje uh, de tweede huiskamer van mij. Oh. Ja, zit in de, zeil, uh, de zeilstraat. Uh, als het goed is. Zeg ik het goed? Zeilweg. Zeilstraat. Nee, zeilstraat is het. Daar moet je zijn. Oh, nou leuk. Vorig jaar heeft... Nou, iedereen die luistert, kom lekker kijken. Ja. Zou ik zo zeggen. 7 oktober mensen, flap kan. kuku. koekoe.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 ja, en ik ben natuurlijk straks bij de popronden te vinden. Ik vind het natuurlijk gewoon het allerleukste om mensen gewoon live te ontmoeten. Ja. Um, en misschien goed om uh, te zeggen dat Cloud Kukoe is cloud, als een wolk. Ja. En dan C-U-K-K-O. -O. Ja. En, da en eigenlijk daar, daarmee kun je me overal vinden. Op YouTube, Spotify. Ja, elke social media platform. Dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, de nieuwe single van Cloud Kukoe. Cool, cool, en het nummer dat heet Cocaine Kisses.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 If you leave me waiting for too long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 The dusty roads of our land and well. You leave me waiting for too long. In trouble, dust I will disappear. In trouble, dust I will disappear. In trouble, dust I will disappear. I will disappear. Mm -hmm. Americana van de